9 uur. Mariet Kroll met het NOS Journaal. Het kabinet en diverse organisaties willen dat meer mensen een auto gaan delen. Dat is goedkoper en beter voor het milieu. Staatssecretaris van Veldhoven heeft er afspraken over gemaakt met gemeenten, provincies, leasebedrijven en de Stichting Natuur en Milieu. In 2021 moeten er 100.000 deelauto's zijn, meer dan twee keer zoveel als nu het geval is. De stijging van de gemiddelde cao-lonen is al lang niet zo hoog geweest als het afgelopen kwartaal. Gemiddeld stegen de lonen met 2,2 procent. De hoogste stijging in negen jaar, blijkt uit cijfers van het CBS. Toch houden mensen niet veel meer over, omdat ook de prijzen harder stegen. Het afgelopen kwartaal met 2 procent. In het onderwijs stegen de lonen het meest, in de financiële sector het minst. Bij het VMBO Maastricht verlopen de examens niet zorgvuldig. De school volgt de landelijke regels niet... en wijkt ook af van zijn eigen regels, zegt de inspectie. Die stelde een onderzoek in toen dit voorjaar bleek... dat meer dan 350 examenleerlingen... eigenlijk geen eindexamen hadden mogen doen. Volgens de inspectie controleert de leiding van de VMBO Maastricht... niet goed of docenten wel alle procedures volgen. Bewoners van de stad Palu op Sulawesi worden steeds wanhopiger en bozer... omdat er nog geen hulpconvooien zijn aangekomen. Na de aardbevingen en het tsunami van vorige week is er gebrek aan van alles. En veel mensen slapen ook nog buiten. Ze durven hun huizen niet in omdat er nog naschokken zijn. De Indonesische overheid zegt dat er hulpconvooien worden georganiseerd... maar dat dat tijd kost. En op het WK Volleybal zijn de Nederlandse vrouwen groepswinnaar geworden... De oranje speelsters wonnen hun laatste groepswedstrijd met 3-0 van Mexico. Het team is dit toernooi nog ongeslagen. De vrouwen waren al zeker van de tweede ronde op het WK. Het weer veel bewolking, hier en daar ook wat regen. In de loop van de dag wordt het grotendeels droog. Met af en toe zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A2 vanaf Amsterdam naar Den Bosch een ongeluk op de parallelbaan bij Oude Rijn. Op de verbindingsweg naar de A12 richting Arnhem. Vanaf Breukelen staat 5 kilometer file. Op de A6 Lelystad Muiden vertraging tussen Almere en Almere Haven. Op de A27 Almere Utrecht tussen Almere Hout en Huizen 3 kilometer. En tussen Hilversum en Rijn zo'n 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! Is zin in ZFM -M -M. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort Homegrown alligator See you later Gotta hit the road Gotta hit the road The sun and change in the atmosphere Architecture unfamiliar I can get used to this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 We ride a shotgun underneath the hot sun, feeling like it's someone South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road deep sea diving round the clock, bikini bottoms, like a toes. I could get used to this. I'm dreaming of If you need me You know where I'll be I'll be riding shotgun Underneath the hot I'm feeling like a someone I'll be riding shotgun Underneath the hot I'm feeling like a someone We got two in the front Two in the back Sailing around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 You need the outside naar de tweede uur van uh, Goedemorgen Antwoord En tegenover mij zit mevrouw Koper, fractievoorzitter van de PvdA. In stemmengroot... Uiteraard. Ja, de, daarna ben. gaan wij praten uh, over de taalsoos in de bibliotheek De Golf. En uh, aan het einde van dit programma, het laatste uh, kwartiertje, gaan wij praten met Roy Dongen. En die heeft twee uh, gasten in huis die studeren hier uit het buitenland. En we gaan kijken wat zij vinden van de Nederlandse cultuur. Ah, leuk. Wat vindt u Impressant. van de Zandvoortse cultuur, mevrouw Koper? Ja, ik ben dol op Zandvoort, uh, meneer Zonneveld. Ik ben hier geboren en getogen. Dus uh, ik ben uh, dol op Zandvoort aan zee en uh, het dorp en... Uh, de de, de, de, de, de, de scala aan activiteiten die hier ondernomen worden. De, de vele vrijwilligers die hier heel veel goed werk doen. Dat vind ik echt typisch de Zandvoortse cultuur. Bedoelt u dat meneer Zonneveld? Die, uh, dat is één stuk van de cultuur. Maar u neemt tegenwoordig ook deel aan een ander stukje cultuur. Ja, ik dacht al, dat uh, gaan we het vast over hebben. Nee, daar gaan we het zeker maar. even over hebben. Ja. Uh, en die cultuur, um, daar gaan we het ook nog even over hebben. Ja. maar afgelopen dinsdag was er een uh, raadsvergadering... en ja. een van de agendapunten was uh, het eerste punt. Zou het zijn, maar de voorzitter schoof het direct door naar achteren. Uh, ja, dat is uh, uh, gebruikelijk dat moties op de agenda komen bij, uh, uh, bij agendapunt 2... Uh, na, de, na de opening en de mededeling... en dat dan met elkaar wordt afgesproken... waar in de, in de vergadering zo'n motie behandeld wordt. En om dit omdat dit natuurlijk een belangrijk onderwerp is en we de vorige vergadering daar eigenlijk uh, uh, uh, mee hebben moeten stoppen. Omdat de tijd uh, om was, is besloten en dat is afgestemd met de hele raad om dat aan het einde van de vergadering te doen. Dus dan handel je eerst daar de onderwerpen af die al geagendeerd zijn. Ja. Dan heb je die vergadering, uh, dat is de besluitvorming die ook moet plaatsvinden. Want dat heb je al in de commissie voorbesproken. En dan heb je alle tijd en ruimte voor de motie. En zo is het ook gegaan. Dus dat was daarom... Uh, op. Eigenlijk is het nou. een, een, een vervolgpunt. Je, je... Je, zegt, je zegt de vergadering is niet afgemaakt. En daar was ik ook bij. Het was kwart over twaalf. Hij werd inderdaad door de voorzitter... Een soort van afgehouden en uh, u ja, heeft nog gezegd. gestopt op. in die zin. Hij is gestopt met uh, de stemming over de motie van wantrouwen. Ja. Maar vervolgens hebben zaken wel gevolgen en consequenties. Dus en in dat... die zin is de vergadering niet, niet afgemaakt. Want okay. juist dat die feiten en consequenties niet voldoende op tafel hebben gelegen. dat heeft ervoor gezorgd dat nu deze motie van D66. die wij als Partij van de Arbeid hebben mede ondertekend. Hmm. Uh, ingediend is om te, om te komen tot een onderzoek. Want ja. die feiten en consequenties. Daar moet wel helderheid over zijn. Ja, Die zijn uh, door de motie van wantrouwen die niet is aangenomen blijven liggen. Vandaar dat D66 en uh, de PvdA een motie hebben ingediend. Of tenminste, een motie hebben neergelegd. Nou, dat, mag ik daar nog iets aan toevoegen? Ja Ze zijn zeker ook daarom blijven liggen. Dat, dat is correct. Maar ook omdat in de vorige vergadering OPZ ervoor gekozen heeft... om de anonimiteit van de schenker te... te uh, ...boven tafel te houden. Dus het bedrag, dat werd later door de fractievoorzitter wel gemeld... ...maar in eerste instantie had de raad gewoon ook heel weinig informatie. Oh, is het niet grappig dat meerder van de raad de naam al wist... ...en toch de hele avond bleef uh, vragen wie het was? Nou ja, ik vind het eerlijk gezegd niet grappig. Ik vind het dus gewoon heel erg. Nou, ik, ik, vandaar. Ik vind, uh, als, als het gaat om integriteit en de gedragscode die we met elkaar hebben afgesproken... ...dan gaat het er juist om dat je niet ontkent dat er relaties zijn in Zandvoort, want we hebben allemaal ik ken, ik, ik ken jou, ik ken Cor, ik ken heel veel mensen, dus relaties hebben we, maar we moeten zorgen dat het besluitvormingsproces daar nooit invloed van kan ondervinden, dus als ik een relatie heb, dan moet ik die melden Daar hebben we een agendapunt voor, het melden van belangen en uh, betrokkenheid en we hebben een gedragscode met elkaar mm -hmm. afgesproken, waarin we zeggen, hoe gaan we ermee om? Nou, wat ik eigenlijk bedoel is, er is de hele avond, uh, en we praten over de vorige, en dan gaan we daarna naar deze ja, vergadering, sorry. is er uh, gesproken wie het nou is en wat het kost terwijl hij achter mij op de tribune zat en uh, meer als de helft van de raadsleden wist wie het was ja. en toch blijft men maar vragen ja maar uh, uh, uh, als wij als, als uh, ja, dat is misschien ook een hele vreemde gang van zaken maar uh, wij hebben als raadsleden het bericht gekregen dat uh, de privacy van de, de, van de schenker en het bedrag niet openbaar gemaakt kon worden dan is het niet aan ons om dat ook zomaar te zeggen. Ik bedoel, je schendt dat soort afspraken niet. Maar je, je bevraagt de politieke partij en de wethouder van uh, kom eens op met die informatie, want die hebben we nodig om te kunnen beoordelen wat er aan de hand is. Dat hebben ze vervolgens allebei niet gedaan, zowel de wethouder niet als de partij. Nee, uh, ik heb op punt gestaan om op te staan en te roepen van hij zit hier achter me, maar ik heb het maar niet gedaan. Ja, ik, weet, ik weet zeker dat de voorzitter <laughs> daar niet op in was gegaan. Uh. <laughs> nee, maar uh, ik vond het een, een gedraai om van alles ja. heen en uiteindelijk wordt er dan gestemd. En dan is het kwart ja. over twaalf of zo. Ja. Ja. Goed. Het dreigde afgelopen dinsdag ook weer erg lang uh, nou ja, te gaan worden. Precies, hè, want doordat dat allemaal ook niet openbaar is geweest, ontstaat er natuurlijk een veenbrand. Wat is er wel aan de hand, wat is er niet aan de hand? Uh, vervolgens uh, zijn er interviews in de krant, uh, er is een advertorial, uh, uh, ze komen op de radio. En dan ontstaat er nog meer mist, want dan is er plotseling allerlei andere uh, informatie die op tafel komt. In eerste instantie wordt er gezegd, we wisten er allemaal niets van. In tweede instantie hoor je iets van, het is op een ledenvergadering besproken. Afijn, dat soort informatie, dat, dat zorgt alleen maar voor meer onduidelijkheid. Nou, de, de ruis wordt groter. En de schade aan de politiek is daardoor groot. Oh, dat is mijn laatste Bedoel. vraag. Oh, neem me niet kwalijk. Ik heb die lijstje niet gezien, meneer Zorler. Nou, uh, we gaan straks nog een heleboel dingen behandelen, maar ik trek hem dan even naar voren. Ja. Uh, wat moet de gemiddelde zandvoort hier nou nog van denken? Ja, ik vind het heel erg treurig. Ik vind het echt bijzonder, jammer. Hè? We hebben met elkaar na de, na de verkiezingen uh, hebben een soort heistsessie gehad als raadsleden in Noordwijk-Hout. En daar is juist het onderwerp integriteit en hoe gaan we met elkaar om en de gedragscode mm. behandeld. En dat hebben we uitgebreid gedaan, ook aan de hand van cases, van wat als er dit gebeurt, wat mm. moet je doen en iedereen was het roerend met elkaar eens als er iets is wat we met elkaar anders moeten doen deze periode is het dat we altijd zorgen dat dit soort zaken bespreekbaar zijn op tafel, open en transparant zodat het vertrouwen van de mensen in de samenleving in de politiek, dat we dat weer kunnen terugwinnen ik, uh, uh, ik hoor nog wel eens wat en uh, in het begin van uh, het breed gedragen raadsprogramma... Was, mm -hmm. de mensen waren gematigd positief, moet ik zeggen. Ja. En men zei ook, laat ze eerst maar waarmaken. Uh, helaas uh, hoor ik nu iets anders. Maar dan gaat het misschien straks nog even over. Want we zitten natuurlijk met de tijd. Ja. En waar we het over wilden hebben, is over een lijvige motie. Ja. Uh, drie kantjes vol, ja. overwegende dat, ja. enzovoort, enzovoort. Kunt u in het kort samenvatten waar deze motie op uh, uh, duidt? Ja, in de, in de, zeker. In de, uh... Inhoudelijk is het een heleboel. Ja. Er worden artikelen bijgehaald over de gedragscode. Nou, we hebben net al een aantal zaken behandeld. Hè? Want in de, in, de, in, de, in de constateringen, en inderdaad, ja. is, normaal gesproken heb je op één aan viertje alles uh, op een rijtje gezet. Maar dat was nu ook niet, nodig, niet mogelijk, omdat er uh, buiten de vergadering om een aantal zaken gebeurd zijn, zoals die extra informatie. En die moet je dan wel met elkaar delen. En dat doe je dan middels de, de constateringen. Zo van uh, dit en dat en dat is er gebeurd. Nou, wat we net genoemd hebben. Hè, de schenking, de donatie. Uh, en vervolgens uh, de gedragscode. Daar hebben we het net over gehad. Die worden allemaal... Uh, en dat uh, wordt allemaal in de constateringen in, in, genoemd. Ja, en in overwegingen. Het wordt... feit dat we met elkaar afspraken hebben gemaakt in de gedragscode. En, en uh, um, dat wordt geconstateerd. <kwijnt> vervolgens ook overwegingen. En dan... Uh, D66 heeft uh, uh, dat allemaal onderzocht. Waar het nu om gaat en waar het belang ook ligt is uh, als er niet goed vaststaat dat er geen schijn van belangenverstrengeling is. Dan komen besluiten in de toekomst voor vernietiging en aanmerking want dat is jurisprudentie. Nou, dat is natuurlijk een enorme claim op het hele project. Want dat zou betekenen dat wat je dus als raad of als college in de toekomst hierover gaat besluiten... dat dat voor vernietiging in aanmerking komt. Nou, dat is dus de druk die erop ligt. Dat is redelijk gevaarlijk. Absoluut. Dus we, ik vind het ook heel zakelijk van D66 dat ze niet hebben gekozen om de koeien uit de sloot, maar gekeken van... wat heeft dit voor gevaar voor de toekomst? En vandaar ook dat wij gezegd hebben... nou, dit kunnen we van harte ondersteunen. Het onderzoek wordt gedaan naar de feiten en omstandigheden... en ook naar de juridische consequenties. Want wat gaat er nu gebeuren? Gaan we nu met elkaar een proces in... waar die veenbrand, zoals ik dat al eerder hmm. genoemd heb... blijft en, uh, bestaan en dan komt die straks boven... als er weer een nieuwe plantselectie of een nieuwe uitspraak van de, van de rechter komt... of gaan we met elkaar nu duidelijkheid scheppen... en de feiten en de consequenties op tafel leggen. Nou, dat is wat D66 gevraagd heeft. Um, ja? D66 heeft de uh, motie ontwikkeld. Die is bij de PvdA gekomen. Ja. Jullie hebben gesproken. Uh, in eerste instantie ja. uh, was de motie door uh, U2 ingediend. En ja. Later uh, is bij de mensen bijgekomen. Um, ik luisterde naar uh, de PvdA. Ja. Ik was als eerste aan de beurt. O uh, ook met de loting. Ja, ik en, was met de stemming als eerste aan ja. de beurt. Ik ben na D66 en OPZ was ik de derde ja, spreker, ja. D66 die uh, moest als motie indienen natuurlijk verduidelijken. Ja. Nou, dat heb je gedaan, heel verhaal. Uw verhaal was kort en bondig en duidelijk. Uh, kunt u daar u. Een, een paar dingen uithalen die uh, voor de Zandvoorters belangrijk zijn om het, om het een beetje te begrijpen? Ja, nou, wat voor ons belangrijk is, is ten eerste hebben we natuurlijk uh, onze teleurstelling uitgesproken dat, de, dat dit onderzoek nodig is. Want als we de vorige vergadering met elkaar alle feiten op tafel hadden gehad... en daar een goed en eerlijk gesprek over hadden gevoerd... en als OPZ en de wethouder, hè, ze hebben spijt betuigd, maar tegelijkertijd ook van... ja, we wisten het wel, maar we vonden het niet zo, uh, zo, zo relevant. Dan, de, als dat er over, boven blijft hangen, dan... Uh, ...dan ontkom je niet aan een volgende stap. En dit is de volgende stap. Het was niet nodig geweest, maar het is nu noodzakelijk. Ja. Dus dat hebben we gezegd. Uh, vorige vergadering is ook al vastgesteld dat het een schending van de gedragscode is. Dus dat feit hoeven we ook niet weer met elkaar te bespreken. En dan gaat het nu om hoe gaan we de toekomst met elkaar in. Wij zijn er van de Partij van de Arbeid van overtuigd... dat ...als je niet met elkaar dit goed vaststelt, dat je dan en de juridische consequenties, maar ook de politieke consequenties hebt. Dan blijft de brand branden. Precies, precies. En dan is er inderdaad van de afspraken die we een half jaar geleden met elkaar gemaakt hebben... daar is niet zoveel meer van dan van over. Maar dat gaat dan ook weer uh, uh, drukken op alle besluitvormingen die we nog met elkaar gaan doen. Het vertrouwen is uh, uh, geschaad dermate dat je ja. een soort van achterdochter blijft? Uh, nou ja, er ligt nu een uitwerkingsprogramma van het raadsprogramma. Mm -hmm. Dat raadsprogramma hebben we met elkaar met een bepaald doel gemaakt... Daar moet je met elkaar uitkomen. <kijnt> en dat betekent dat je dit onderwerp heel zakelijk moet afhandelen. En moet zorgen dat alle feiten en omstandigheden op tafel zijn. En dan kun je dat... er ook een streep onder zetten. D dus dat is het doel van het onderzoek. Um, in een publicatie van Heemzijds krant heeft de VVD al geroepen... We hebben weer een, een, een coalitie en oppositie. Ik kan me voorstellen dat ze dat roepen. Want inderdaad uh, uh, heeft de VVD met OPZ... Uh, alle, uh, en. en uh, CDA was daar volgens mij ook bij aanwezig en GroenLinks een bijeenkomst belegd om te vragen over te praten over hoe nu verder. En ik heb gezien dat de wethouders daar ook bij aanwezig zijn. Ik heb ook daarvan gezegd in het presidium dat ik dat buitengewoon jammer vind. Dat moet je niet doen. Je moet nu met elkaar elkaar vasthouden en zeggen dat wil je dit onderzoek. Dat geldt ook voor de vergadering van afgelopen dinsdag. Er ik gebeurde uh... van alles... Er is ik, heel ik kijk hier op van deze opmerking. Ik zie u wel uh, ja, op teken, uh, want, meneer meneer de... Zonneveld. Deze wist ik nog niet. Maar er is dus een gesprek geweest ja. met een aantal uh, fractievoorzitters. Met het college. En een aantal partijen was daar niet bij aanwezig. Ja. Dat is heel vreemd. Ja, dat heb ik ook gezegd. En uh, als, als je met elkaar... Als je wil dat wij... Raadsbreed het programma gaan uitvoeren... en op die manier erin gaan staan... dan moet je elkaar ook in deze periode vasthouden. En ik heb ook van het CDA begrepen... dat ze ook niet gelukkig waren daarmee. En dat heeft de fractievoorzitter uh, ons in het presidium laten weten. Of, of uh, middels haar collega... Dus ik, ik kan me ook heel goed voorstellen dat dat ook bij andere fractievoorzitters uh, niet, uh, uh, niet tot uh, de vrolijkheid leidt. Nou, en dat is, dat, is dus wat er nu, is... nu aan de hand is. Hè? En precies. dat is echt buitengewoon zonde. Want volgende, volgende commissievergadering gaan we met elkaar praten over het uitvoeringsprogramma van het Nou, We hebben daar echt heel veel tijd en energie in gestopt ja. om dat samen met elkaar uh, uh, tot stand te, te laten komen. Misschien wel een onderzoek. je uh, waard. Nee, nee, nee. Ga niet onderzoeken om het te onderzoeken. Ah, nee, je nee, gaat alleen gaat. maar onderzoeken als je werkelijk ook een reden hebt om te onderzoeken. Dat ik moet wil je niet nog heel gaan. kort even naar het boekje, want we hebben nog twee minuten geloof ik. En want dan gaan we over de, de taalshoos praten. Het gele boekje lag nogal prominent bij een aantal raadsleden op tafel. <laughs> ja. En dat ja. is niet voor niets. Nee. Want het woord integriteit en uh, de afspraken die zijn ook redelijk aangehaald. Ja. Nu heb ik toch weer een aantal dingen horen zeggen... die ik uh, twee jaar geleden ook heb horen zeggen... en vorig jaar ook heb horen zeggen. Men is weer aan het pootje lichten. Uh, vader en zoon tactieken werden erbij gehaald. Uh, u kunt wel naar huis gaan, mevrouw Astrid van der Veld. Dat zijn uitspraken die afgelopen dinsdag gebezigd zijn. Zijn we terug bij af? Of hoe moet ik dit nu zien? Ja, want, want wij hadden afgesproken niet, maar... dat we uh, ja. netjes tegenover, tegenover elkaar zouden blijven. Helaas heb ik daar weinig van gemerkt. Nou, ik hoop dat, u dat, uh, uh, ik hoop dat u het met me eens bent dat ik daar niet aan meegedaan heb. Ik dat zou toch graag willen dat u dat eventjes bevestigt. Want ik heb absoluut niet... De plan en de overtuiging dat op die manier politiek bedreven moet worden. De, zo werkt het ook gewoon niet. En ik vind ook, en uh, ik bedoel, wij mopperen regelmatig op de voorzitter dat hij uh, ons uh, streng behandelt. En dat vind ik ook. Eh, we, de, de, de, daar kunnen we het met elkaar over hebben. Maar ik vind dit soort gedrag echt not dan. Je moet het hebben over de inhoud en alle zaken eromheen. Hm. En zeker de koeien. Uh, ik bedoel, ik wist niet dat er zoveel koeien in die sloot uh, met, met elkaar uh, lagen die moet je daar laten liggen en dus ik, ik vind het ook niet fair ik, mensen... mensen zitten te luisteren aan de radio die willen weten wat er aan de hand is en dan ga je alsof je in een intern café gesprek, ga je, ga je met elkaar dat soort oude koeien ja. uit de sloot halen nee. Nee, vandaar ook dat ik gekozen heb uh, de interrupties uh, die heb ik ook uh, uh, aangehoord Voor... en ik dacht dit moeten we niet doen nee. met elkaar we moeten gewoon een zakelijk gesprek hierover voeren wij, wij kunnen daar nog uren over praten en ik heb nog ik een wel een lijst. Met, ja. Ik heb nog een lijstje met een aantal dingen. Maar gezien de tijd moeten wij ervan door. Okay. Uh, hartelijk dank voor uw uitleg. Um, we blijven de politiek volgen. Dankjewel. Dankjewel. Politiek item uh, waar nog heel veel over te vertellen valt. En ongetwijfeld komen hier nog wel wat andere raadsleden over te spreken. Uh, want het suddert lekker door. Gaan wij naar de taalsoos? Uh, Martine zit over mij, Porienski. Ja, klopt. En Yvonne? Ja, van Dillen. En mag, dat, dat mocht u niet zeggen? Nee, ja. <lacht> Je zei net, we doen alleen voornamen, makkelijk. Maar... Ja. <lacht> maar goed, Yvonne en Martine zitten hier aan tafel. en we gaan het hebben over de taalsoos. Samen met andere ouders oefenen met praat in het Nederlands. Uh, gaat dit uh, zo dat iemand niet goed Nederlands praat? Maar wel uh, Nederlandse kinderen hebben. Tenminste, uh, uh, kinderen hebben die meer in de Nederlandse maatschappij zitten als de ouders? Martine? Nou ja, meer in de maatschappij. In ieder geval dat de kinderen op school zitten vaak. Of uh, naar school toe gaan. Nederlands les? En nou, op Nederlandse basisschool zitten bijvoorbeeld. Ja. En dan uh, zijn er ouders die wat, wat minder... Minder talen Minder, uh, minder talen zijn in, in ja. Nederlands. En vaak volgen die al uh, bij allerlei instanties taallessen, officiële taallessen, die bijvoorbeeld vanuit een inburgering uh, nood Mo het moeten moeten ze toch? Ja. Oké. Okay. Uh, maar vanuit de bibliotheek uh, regelen wij dan nou, eigenlijk een soort van oefenuurtjes. En een van deze oefenuurtjes is uh, de taalsoos uh, op de golf. Yvonne, is dat. Uh... Is dat uh, uh, een vriendelijk gesprek? Of heb je een leidraad daarvoor? Ja, we hebben een leidraad. Maar het is vooral... We hebben plezier. En we lachen heel veel. En het is gewoon super gezellig. Je lacht in het Nederlands. Ja, gelukkig he, kun je dat in iedere taal. En, uh, maar wij zijn eigenlijk oorspronkelijk begonnen... in de mooie bibliotheek in het ja. centrum. En daar uh, heeft Marijke van Diemen en Hester en ik hebben daar opgestart vorig jaar. En dat was echt ontzettend leuk. Maar het probleem was... de meeste mensen woonden in Zandvoort Noord. Ja. En die kwamen dan met kinderwagentjes of nog met kleintjes aan de hand. En die waren al helemaal uitgeput voordat ze bij ons aankwamen. Dus hebben wij bedacht... we gaan het naar Zandvoort Noord doen. En gelukkig Martien en Floor... Die hebben dat allemaal supergoed georganiseerd. Floor is, nu, de Floor, is collega, ja. nee, Floor is mijn collega van uh, educatie. Die okay. is uh, taaladviseur bij de bibliotheek. Ja. Ja. En de bibliotheek maakt nu een uitstapje naar Noord. Ja. Tenminste, de taalsoos en jullie begeleiden dat? Klopt, inderdaad. Ja, er zit natuurlijk een stukje van de bibliotheek in uh, de school, of de samengestelde school, de golf. Het is dus natuurlijk het gebouw, het heet de golf, maar het is de Duinroos Nicolaas en de school. De brede uh, school. De brede school, inderdaad. Uh, en uh, nou ja, daar zit een stukje van onze bibliotheek. Uh, de medewerker die daar aan het werk is, José, die had in gesprek met de directeuren daar het signaal opgevangen dat het wellicht nodig zou zijn dat er... ...iets zou worden georganiseerd voor anderstalige ouders... ...om toch wat meer begrip te hebben voor wat er nou eigenlijk op school allemaal gebeurt met de kinderen... ...wat ze leren, uh, nou ja, wat ze daar aan het doen zijn. Uh, en zo kwam eigenlijk dit verhaal samen. Het taalcafé wat, uh, nou ja, wat lastig bereikbaar was in bibliotheekcentrum, En de vraag vanuit de golf. Uh, en uh, de wil om gewoon iets heel leuks te doen met elkaar. Je, uh, je ziet kinderen van anderstalige ouders. Hè? Ja. En die praten hartstikke goed Nederlands. Soms. Proef je dat. Nou ja, soms. Ja. Proef je dat bij die ouders. Want die moeten ook in contact komen met die ouders. Komen die naar jullie toe? Of werven jullie? Uh, hoe gaat dat? Ja. Uh, nou, ik ben dus ook taalcoach. Dus ik begeleid uh, een, aantal in, een aantal mensen. Die dus wel gewoon naar school gaan. Maar die hebben dan nog apart... Uh, komen ze bij mij en dan gaan we over alles praten... over cultuur in Nederland. Uh, gewoon. Want het praten is zo belangrijk. Die kinderen zitten de hele dag ja. op school. Die horen de hele dag ja. Nederlands. Maar zij zitten heel vaak thuis. En uh, ik heb dus een van mijn uh, cursisten... zeg maar, zo'n meid, echt geweldig... heb ik gezegd, je moet gewoon met iedereen praten... En waar begin je dan in Nederland over? Over het weer. Dus zij gaat, als ze in, bij de bushalte zit... gaat ze tegen iedereen zeggen die er zit. Mooi weer. Dus lekker weer, hè? Lekker weetje. En dat heeft ze zo ver doorgevoerd... dat ze laatst in de trein zat. En er zat een meneer tegenover haar. En dan begon ze ook. En die meneer die sprak terug. En waar komt u vandaan? Ja, ik kom uit Eritrea. En, nou, enzovoort. En uh, toen zei ze, mag ik ook vragen wat u doet? En toen zei hij, ik ben makelaar. En dan moet u eens raden wat voor antwoord ze gaf. Ik heb een huis nodig. Ze zei ze, oh, <lacht> over vijf jaar, ik kom bij u huis kopen. <lacht> <lacht> nou, weet je, zo, echt geweldig. Maar ze moeten dus meer spreken. Ja, dit, is, dit, is, dit is natuurlijk een, een, een goed voorbeeld van hoe het is. En hoe het kan. Ja. Ja. Uh, ik blijf een beetje met de vraag zitten uh, dat, dat uh, anderstalige ouders uh, toch wel een beetje huisgebonden zijn. Kinderenmarkt, houdt het mee op. Ja. Hoe, hoe trek je die eruit? Nou, ja, daarom is misschien school een goede ingang. Uh, het zijn vaak ouders van uh, de kinderen die op school zitten. De kinderen maken heel wat mee op school. Een voorbeeld is dat ze in november maken ze allemaal een lampion. Daar komen ze mee thuis. En uh, de ouders hebben gewoon geen idee. Uh, de avond van noem? 11 november <laughs> gaat die deurbel maar steeds. Er komen kinderen aan de deur. Ze hebben over het algemeen geen idee. Als je dan nooit hebt meegemaakt is het natuurlijk best eigenlijk een beetje een maal feest. Dus, nou ja. <laughs> wat wij hopen. Maar dat staan ook uh, de snoepjes op de trap hoor. Nou ja, wij hopen eigenlijk dat wij uh, dit voor kunnen zijn. En dat die kinderen ook gewoon lekker kunnen lopen met die nee. lampion. En dat die ouders ook weten waarom die deurbel die avond precies gaat. Het is, uh, wat ik hier lees, is het toegespitst op de school. Ja. Hè? Uh, uh, ouders ja. worden uh, bekendgemaakt met wat er op de school is. En daar wil je over praten. Hè? De, ja, de klopt. school geeft een nieuwsbrief uit. Uh, en die wordt gelezen. En dan zal ik het heel uh, onbeschoft zeggen. Die kan niet goed gelezen worden. Nee, dat is vaak best wel uh, een moeilijk taal. Ja, van. dus de, de, je, krijg, je probeert die mensen uh, bij jou op, op de school te krijgen... en dan ga je daarover praten van... goh, we hebben een nieuwsbrief, ja. dat, dat staat erin. Uh, wat vind je ervan? Klopt. Dat is ja. een beetje uh, het dat idee. Dat is een beetje de strekking en ook gewoon wat meer uitleggen. Uh, want in die nieuwsbrief staat dan bijvoorbeeld... de Lampionnen gaan vrijdag weer mee naar huis. Ja, <laughs> en daarmee is het, er, is het voor er, er, de gemiddelde er... de Nederlander heel duidelijk wat ermee moet gebeuren. Er is natuurlijk veel meer aan, aan de hand... Want de lampion is leuk. Ja. Maar er zijn ook kindertjes die uh, iets meemaken op school. Ja. Minder prettig en wel prettig. En ja. Dat moet je ja. natuurlijk ook bespreken. Heb je ja. daar al idee mee? Uh, uh, heb je het al een keer gedaan? Of, of, of, of proef je dat? Dat er dingen zijn die mensen niet begrijpen? Uh, ja, daarom is onze taak ook zo belangrijk. Om over de Nederlandse cultuur te praten. He, dus niet alleen de feesten van Sinterklaas nee. en zo. Maar ook... Hoe er hier gedacht wordt. En uh, Martine zegt heel terecht: De meeste mensen die op taalsoos komen, hebben kindjes op school. Maar we hadden vorige week ja. ook iemand uit. Uh, uh, uh, Wat was het nou? Afghanistan. Afghanistan, ja. En die had uh, niet de kinderen. En uh, weet je, de, ik bedoel, mm. het gaat. Het, het doel is dat, is dat mensen alles. met elkaar praten. Ja. En daar ja. proberen we af en toe wat van de school in te fietsen. Um, uh, zodat die informatie ook goed gedeeld wordt met elkaar. Uh, maar we hebben het ook over hele andere leuke dingen en gezellige dingen. Het woord gezellig was uh, overigens de eerste keer al een mooi woord om mee te beginnen. En hetzelfde geldt voor het woord taalsoos. Want ja. in het centrum... Ja. Ja. Ja. Soos ja. is natuurlijk al meteen een heel ja, bijna ouderwets woord. Ja. Ja. Um, uh, maar ja, in de bibliotheek heten het in het centrum het taalcafé. En café heeft toch in sommige culturen een beetje wat negatieve of in ieder geval een ander soort bijklank dan ja. daar ga je gezellig heen om de taal te leren uh, dus vandaar dat we deze hebben omgedoopt tot taalsoos. Ja. en Is het nou ook zo dat het uh, gebeurt dat als uh, die kinderen die gaan natuurlijk naar school die hebben derde dag sprekers in Nederlands ja. krijgen onderwijs in het Nederlands dat ze na een jaar misschien twee jaar toch een beetje vervreemden qua taal van hun eigen ouders omdat die dan niet zo snel gaan met taal? Maar vaak wordt de moedertaal ook nog wel thuis gesproken. Altijd. ja. ja. ja. Maar als ze dan vrij jong zijn, dan uh, ja, zijn ze zijn natuurlijk de hele dag uh, in, de, in de Nederlandse omgeving. Klopt. Ja. En ja, dan, dan blijven ze natuurlijk zoveel. Ja. En dat kan ik me voorstellen, dat op een gegeven moment het Nederlands sneller gaat dan uh, hun eigen taal. Ja, maar ja. thuis is het aanbod vaak wel in de moedertaal. Dus, ja, uh, ja. En, en kinderen kunnen zeker tot een jaar of acht zijn die enorm flexibel... en kunnen zij uh, gemakkelijk, uh, zonder heel veel ingewikkelde toestanden... die wij als volwassenen moeten uitvoeren, uh, een taal uh, eigen maken. Ja, ja. Ja, dat is eigenlijk wel jammer dat we die niet kunnen. Ja, ja, ja. ja, ja maar dan moeten we de kinderlijke ja, omdat, nieuwsgierigheid houden. Omdat Cor dat aanhaalt... Uh, de kinderen die zijn natuurlijk ook al een beetje cultureel Nederlanders. Ja. De ouders uh, moet je dat bijbrengen. en Dan komen we even bij die lampion weer uit... Uh, ik zou haast zeggen, jammer dat je die nog niet hebt van die lampje, jongen. Want ik had wel een reactie willen horen van een ouder. Hoe dat zou... Hoe men daarover reageert. Ja. Um, de taalsoos begint op maandag 10 september. Is dat is begonnen lang geweest dus. natuurlijk. Ja, he? klopt. Ja. Ja. En was het leuk? Uh, ja. Ja. En het is wel dat we, uh, uh, dat we nog heel erg bezig zijn met het bereiken van de doelgroep. Uh, dat is binnen de school, uh, dus de ouders van de kinderen. Maar ook uh, tijdens de taallessen. Yvonne is, uh, uh, nou ja, vorige week of twee weken terug ben je nog bij de ja. taallessen geweest. Hier in het pluspunt is Antwoord. Ja. Er worden in het pluspunt lessen gegeven ja. voor anderstaligen. En, ja. Ja. en daar uh, ga jij in gesprek van, joh, bij ja, mij. Ja, ja, en natuurlijk aan onze eigen leerlingen die we hebben. En die hebben weer. En, ja, je ja, dus probeert zo breed mogelijk dat ja, allemaal bij elkaar ja, te trekken. Ja. En we hebben iedere keer een onderwerp. Uh, ja, we, we praten over van alles wat ter tafel komt. Maar uh, we hebben ook, we gaan volgende week over het weer hebben. Omdat het in Nederland ten eerste een gesprek is wat je met iedereen kunt voeren. En natuurlijk heel anders dan waar zij vandaan komen. Mm -hmm. En over eten, over feesten. We hebben iedere keer een uh, ander uh, onderwerp. Ja, nou, we willen ze nog een keer meenemen naar, de, naar de het museum? Naar het museum, ja. ja. <laughs> nou, ik nou, werk nou, ook ja. in het museum, dus <laughs> dan ga ik ze meenemen naar het <laughs> ja. uh, Thematisch werken, dat is, uh, is uh, uh, leuk. Um, ik kom, kijk even hier, want ik wil graag weten wanneer het is en hoe laat het begint. Ik lees hier dat het om half negen begint. Ja, dat, dat doen ook, we om... Omdat... is ook een beetje schooltijd. Ja, precies. Dan hebben we de moeders die de kinderen naar school ja. brengen, die zijn er dan. Dan hoeven ze niet eerst weer naar huis en weer terug. Je roept moeders, maar... Uh, ook het met, ook het de vaders. Ja, maar het zijn meer moeders. Ja, oké. Okay. Nee. Ja, zeg. Ja. Nee. De... Het onderwerp, dat is uh, thematisch hè. Hoe wordt daarop gereageerd? Want je hebt het nu al uh, ik denk een keer of drie gedaan. V vindt men dat het thema waar men over moet praten? Nou, we, of heel we hebben een onderwerp. Maar we laten wel hoe het loopt. Als er dus heel iets anders ter sprake komt, dan gaan we het daarover hebben. Maar vorig jaar, dat was toen nog taalcafé, hebben we Sinterklaas gedaan. Nou, dat was echt. Oh, ik heb een genoten. Ja, wat Ik had peepnoten gehaald en van alles. Het was echt een feest. En dat gaan we nu weer doen. Maar we leren ja, is... ook van elkaar. Hè? Want worden, uh, We dat hebben zo. het vorige week hebben we het gehad over, over feesten dan. Het lijkt alsof het alleen ja. maar over feesten en over gezelligheid hebben, maar het is toeval. Um, en toen vertelde een meneer uit Eritrea bijvoorbeeld... wat voor um, bijzondere feesten daar uh, gevierd ja. worden. En dan hadden ze bijvoorbeeld de dag van het werk. Uh, ja. Waarbij er in een soort van carnavalsparade... alle werkgevers, en ik hoop dat ik het goed vertel... Um, nou ja, voorbij komen en iets vertellen over de fabriek. Hoe lang die bestaat, wat de nieuwe kleding is. Nou Dat is dus jaarlijks ja, terugkomend. Elk, elk, elk land heeft natuurlijk zijn andere feesten. Ah, en dit was ja. naar aanleiding van een foto, want we hadden wat wel... We hebben af en toe een taalspelletje tussendoor. Om het ook een beetje dynamisch te houden. En dat was een foto van de kaasmarkt in maar. Nou, dan heb je ja. het over kaas. En dan denk je, wat hebben ze nou, eigenlijk gekke hoedjes op daar. Dan kan je de eerste wil even op. Wij ja. zijn ook vol. Uh, want we moeten door naar het volgende onderwerp. Uh, taalsoos. Iedere dinsdag? Nee. nee, iedere maandag. Iedere maandag. Uh, en dan is het elke tweede en vierde maandag. Dus okay. wij zijn er één keer niet, één keer wel. En iedereen mag En wel. niet tijdens de uh, schoolvakanties, want die volgen, want dan is de school dicht. <laughs> Oké. Okay. Ja. Ja. Informatie via de bibliotheek? Ja. ja. Oké, okay. ik dank ja. jullie hartelijk voor de uitnodiging. Oké, okay. geen dank. Dank je wel. dank Draag, stel dat u ves that dat oh, oh, oh, oh, je. Snautje tikkei tawi, taka tawi mani mani, bazu taka nepa mani, nakti taka cytipani, juwar mazak party party, medes kumi je balie jak trali, neka u treja zwang zwang. Arti romans draugs, wis bij akku. Oh, oh. Arti romans draugs, da lak Saudeer Charlie, normaal Charlie Rouden praat doe ik Pens alweer en Charlie, pens alweer en Charlie Praat het Bye bye, bochemain, tak doswitsch, ja wat een... We hebben nog twee onderwerpen te gaan. Vandaar dat wij de muziek een beetje afromen. Wij willen graag praten met een studentenuitwisseling. En die wordt mogelijk gemaakt door de Erasmus Universiteit onder andere. En het gaat hier over dat men de lokale cultuur leert kennen. Tegenover mij zit Andres... Svagenis, als ik het goed zet, uit Letland En Sumu Tarkainen, Vins is dat. Uh, Roy, even kort, hoe zit het project ontstaan? Uh, onze school is aangesloten bij het Chase Uitwisselingsprogramma. Dat is een uh, programma van uh, Europese scholen waar mensen één maand op school komen en dan vier maanden stage lopen in het land waar ze terechtkomen. En dat wordt mede mogelijk gemaakt niet door Erasmus Universiteit voor de zekerheid, maar het Erasmus Fondsen van de Europese Unie. Dat zijn studiebeurzen voor mensen op MBO, voor het onderwijs en universitair onderwijs. Oké, okay. uh, we gaan verder in het Engels met steun van Roy. Roy, als ik wat mis in de vraagstelling, stel rustig de vragen. Uh, of course. Gentlemen, welkom in Zandvoort. Thank you. Um, what is your study? Um, here, yeah? in Nederland, um, I will work as the waiter in the hotel. But now I'm studying in the school for Dutch. Wat uh, is ja, yeah, ik heb hetzelfde, maar, ik weet well, niet sure zeker over de bartender-rol in het hotel, maar, tenminste, waiter. En nu zijn we are in de school en leren and and no. <laughs> no? <Definitely> no. <laughs> well, we Nederlands en Engels en Nederlands cultuur. Is het een gemakkelijke taal? Nederlands, Nee. Nee? Zeker niet. Nee. ik denk dat we hetzelfde kunnen zeggen in de andere richting. Misschien kunnen we zeggen: Hallo Zandvoort. Of, het is leuk om in Zandvoort te zijn in het Nederlands. Dan mogen we allemaal Zandvoorters. En in het? In het pad ik een boot in Zandvoort, hè? Ja, uh, Roy, dat is voor ons wel erg moeilijk. Dus we gaan maar gewoon verder in het Engels. So, uh, um, the goal is to learn something about the Dutch culture. Um, how long are you already here in Zandvoort? For two weeks. For two weeks. You also two yeah. weeks. Two weeks, you walk around in Zandvoort. You work in a hotel. And did you learn something about uh, the Dutch culture? I'll Did you show it. something uh, and you think about, hey, that's strange? Or different? For me, that will be the that was... All of the people in Netherlands are so kind. They are so helpful. That's like for the Dutch culture. It's a compliment? Yes, a mm -hmm. nice compliment. I have also the same, like, uh, when Dutch people are walking around, they are just smiling and uh, saying hello. And also... <coughs> <laughs> the legal way it is kind of nice. You live, you live in uh, Zandvoort. Ja, yeah. yes. Y do you go out in Zandvoort? Ja. Yeah. <laughs> to which places? The school we have in uh, Hofdorp. Hofdorp, yeah. yeah. Uh, we went to the excursion to Leiden and Amsterdam. Okay. And walk around in Zandvoort? Yes. Do you see something nice in Zandvoort? The, the sea. sea. The sea. Yeah. Well, I think that uh, I must uh, admit that we also had a very nice night in Zandvoort yeah. from several bars and <clears> later nights in the Chin Chin. And also... Uh, you were guiding them to the bar. I was uh, projecting them to be sure that they didn't <laughs> as well. As a, as a good host, I had to go with them and drink with them. And uh, you also discovered the freedom of uh, good quality, yeah. smokable ware, like wheat. Like wait, yeah, but that's uh, um the thing where uh, Holland is uh, famous for. Mm. Yes. Uh is that a problem in in in, in Finland? Well, because if if if you don't are allowed to do things, we, we do, do that that it anyway. Yeah. Yeah. So that is little problem, but it's not that big problem that we can't do that by us uh by ourselves. What's <laughs> so it happens? Yeah. <laughs> <laughs> Did you went with uh, Roy to the coffee shop to see how it is? Well, inside? Uh, I we just went to look inside and then we just continued to walk around and uh, I went there by my own. Okay, which one? At the Yankees. At the Yankees. Yeah. And we have two uh um, yeah, coffee. Oh. <laughs> He wants to see the other one Ben, ben knows more about it, clearly <laughs> Yeah, it's in my neighborhood, so there's no problem And yeah. uh, We don't have any problem with, uh, with the cafe No, definitely not Till what time, uh, how long do you, is your stay in Holland? In Holland we're staying for five months yeah. Five months? Yeah So uh, at the end of your five months you're coming back and will uh, speak Dutch to me Oh, well, <laughs> we, can, we can try We can try to do that If you, you're studying uh, uh, Dutch, uh, how uh, how do you do that? Is there a lesson, uh, from we, till? Uh, we have uh, a lessons where it's like teacher who is talking only Dutch and uh, we try to just get through the class. Is that not very uh, uh, difficult it's, to it uh, listen to a guy that only speaks Dutch? It is. <laughs> And you have to uh, reply in Dutch, or can you reply in, in English? Well, no, we, we need to reply in Dutch, but uh, if we don't understand something, the teacher is saying something in English, we don't understand nothing. <laughs> Well, I'm, I'm uh, uh, very interesting, uh, Roy, that they come uh, over a few months, in a few months, and speak Dutch to us. Yeah, it will be very interesting, and I think uh, next year we will have more students like them. And uh, already now I would like to say, if people say, hey, it would be nice to have one month a student in my home, or maybe if you have children who study themselves, then it would be nice to uh, have a guest. You, you tell me one month, but they are staying five months here. Ja, yeah, they stay one month with the host family okay. and then they will move to the hotel and dan they stay intern in the hotel. Internal so, job. Ja. Yeah. Yep. In okay. NH Zandvoort they will have two other studenten students who are now staying in Amsterdam and they will come to live in the NH Zandvoort for vier months and they go to NH in Noordwijk. You both go to Noordwijk. Yes. It's also a very nice place to be. Ja. Niet zo nice als <laughs> Zandvoort. <as> <laughs> <laughs> you have to guide them. You have to guide them in Noordwijk as well. Nee, maar Zandvoort is veel leuker. Oké. Gentlemen, thank you very much for uh, talking to me, and we'll hope. I hope you have a very pleasant stay in Zandvoort, and a very good stay in uh, Noordwijk. And Roy will keep in touch with you. Okay. So uh, uh, I think we'll meet again in uh, four months. <laughs> Oké. Okay, in Dutch. <laughs> we, we we can try that. Yeah, okay. we can try. <laughs> Thank you very much. Thank you, you're <laughs> welcome. All right. Get ready. Here we go. A little by blue can blow up your hand. The sheep's in the meadow and the cows in the car. Ay, ay, ay. Where is the boy who looks after the sheep? He's under the haystack with little boy beep. Aye, ay, uh huh, uh huh, uh huh, uh huh, uh huh, uh huh, right on. Uh huh, uh huh, uh huh, uh huh, right name it game! Little Miss Muffet sat on the top of it, her knickers all tattered and torn. It wasn't a spider who sat down beside her with little Bible with the arm. Uh huh, uh huh. Tiki-taka-taya whoop paya, Pussy catch Yeah A little bi-blue Uh-huh Uh-huh Uh-huh Uh-huh Uh-huh Uh-huh Yeah Black pussy, white pussy, pink pussy, blue The name of the game is a little smoking weed Het laatste onderwerp van vandaag eigenlijk hoorde we een beetje rondzingen kort Ja, maar je moet je moet horen wat je zegt, nou, dat probeer ik altijd wel. Maar we gaan uh, uh, horen naar meneer Kerkman, welkom. Goedemorgen. Uh, we gaan het hebben over de jeugdbrandweer. Ik ja. denk 14 dagen geleden stond er een keurig foto in de krant over, uh, uh, over de jeugdbrandweer. Klopt. Uh, hoe is dat ontstaan, jeugdbrandweer? De... Ik kan mij nog herinneren dat ik uh, als de sirene ging vroeger met de fiets naar uh, uh, de kleine krocht ging, want daar ging de brandweerauto weg. Uh, daar fietsten wij als jeugd achteraan. Zo is het bij ons niet ontstaan. Nee. Nee. Uh, de jeugdbrandweer is een idee vanuit de werving en selectiegroep in Zandvoort. Uh, de selectie... Van de brandweer? Van de brandweer, okay. vanuit de vrijwillige brandweer. Uh, omdat wij uh, als wervingsgroep zijn wij heel erg druk... Uh, ...verschillende acties aan het zoeken om uh, uh, aan onze onderbezetting te werken. Op dit moment zijn wij uh, 19 personen onderbezet. Uh, daar komt het idee van de jeugdbrandweer vandaan. Wat wij zien ook in de rest van de regio is dat uh, jeugdbrandweer een gemiddelde heeft dat van 50 tot 60% wat doorstroomt uiteindelijk als ze hun 18 zijn naar de uh, vrijwillige brandweer. Is dat de minimumleeftijd, 18 jaar? Uh, voor de vrijwilligers ja? is dat uh, de minimumleeftijd. Okay. De jeugdbrandweer begint vanaf 12 jaar tot 18. En dan uh, uh, vanaf 18 hebben de kandidaten de keuze of ze uh, door willen, wat wij heel erg hopen natuurlijk. Uh, ja, of uh, ermee stoppen. Er stond van de week een uh, stukje in het Dagblad dat ongeveer iedereen tekort heeft. Dat klopt wel. Als wij uh, kijken, uh, zeker in deze regio, de veiligheidsregio Kennemerland, dan uh, zijn er, uh, ik geloof, één of twee posten die niet onder zijn. En de rest uh, zijn allemaal wel flink onder bezit. Dus dat is wel een regionaal breed uh, probleem. Vandaar uh, dat jullie de jeugdbrandweer weer leven in aan het blazen zijn. Ja. Uh, je wil nog steeds meer mensen hebben ja. als jeugdbrand jeugdbrandweer. Ja, klopt. Hoeveel, hoeveel zijn er nu? Op dit moment hebben wij uh, acht jeugdleden. Wij hebben, mm. hebben we ook nog een informatieavond gehad voor de uh, geïnteresseerden en voor de, voor de ouders, verzorgers. Uh, wij gaan volgende week vrijdag gaan wij de eerste oefenavond in met acht leden. En wij kunnen er maximaal twaalf hebben. En mochten er daarna nog kandidaten zijn, dan komen die uh, op een uh, reservelijst. Twaalf is het maximum. Zestig uh, ja. stuurt uh, gaat, gaat daar vandoor, zeg ja. je. Dat zou er een mannetje of zes, zeven zijn. Ja. Uh, dan zit je nog wel een beetje onder de maat. Ja, klopt. Het wordt ook een idee wat uh, zeker over een aantal jaren uitgespreid gaat uh, worden. En uh, zeg ik, wij beginnen daar... Uh, nou, dit is het eerste seizoen dat wij met de jeugdbrand weer starten... En, uh, Hopelijk uh, wordt dit een uh, groot succes. Ja, dat hoop ik ook. Maar waarom uh, is het maximum 12? Uh, dat, dat durf ik je ook niet te zeggen. Nou ja, dat ja, hebben wij sowieso uh... verder besloten, omdat wij ook maar een aantal vaste oefenleiders hebben. En uh, ook de richtlijnen. Uh, we wilden niet met een te grote groep gaan starten. Ja, Zeker omdat het bij ons ook natuurlijk uh, nieuw is, voor de oefenage is het nieuw, voor, ja. de, voor de vrijwillige brandweer die er toch ook wel enigszins mee te maken gaat krijgen, um, is het ook nieuw een groot experiment. Uh, dus wij hebben eigenlijk gezegd, wij starten met twaalf. Vinden wij al veel. We hadden in het begin ook niet verwacht dat wij uh, uh, sowieso met zoveel leden al zouden gaan starten. We hebben gezegd, nu zitten wij op acht personen. En wij kunnen tot, uh, tot 12 personen, okay. of tot en met 12 personen. Ja, ik, kan me, ik kan me daar wat, wel wat bij voorstellen. Maar ik kan me ook voorstellen dat deze acht vriendjes hebben. Oh, hartstikke ja. leuk, moet je doen. En dan houdt het inderdaad nu even bij 12 op. Ja. In de toekomst zou je dat misschien kunnen aanpassen. Ja. Want je komt echt tekort. Ja. Een schreeuwend tekort mag je wel zeggen. Um, de eerste oefenavond. Uh, ja. wat, wat ga je met, met ze doen? De planning wordt nog gemaakt. Uh, de eerste oefenavond zou uh, vooral uh, kennis maken bij elkaar en met, uh, met de oefenleiders zijn en de oefenstaf. Uh, nou, dat staat in het teken van de, dat zal de eerste oefenavond zijn uh, Wat diverse spelletjes uh, ja, gezegd, om gewoon elkaar beter te leren kennen. Uh, en daarna? De, uh, de, ja. de, de, de kennismaking is heel belangrijk, hè? want ja. de brandweermannen moeten 100% op elkaar kunnen vertrouwen. 100%, ja. Dat is dus heel belangrijk uh, dat je elkaar door en door kent, zeker ook ja. als, als jonger, jongeren Ja. Maar daarna gaan we uh, oefenen. Ja, klopt. Na nou, de tweede oefenavond hebben wij gepland dat wij uh, naar een post gaan in de regio om daar uh, kleding aan te meten en gelijk mee te kunnen nemen. Mm. Uh, dit jaar gaan wij geen wedstrijden doen. Het bestaat vanuit Jeugdbrand in Nederland zijn de mogelijkheden tot het doen van wedstrijden. Dat gaan wij het eerste jaar niet doen. Uh, vooral met het ja, achterhoofd te houden dat wij uh, nieuw zijn. Uh, dat voor ons allemaal even aanvoelen is van, hoe gaan wij dit allemaal oppakken. En uiteindelijk willen we wel die kant op gaan. Zowel binnen deze regio zijn er onderlinge wedstrijden als daarbuiten. Uh, dat staat zeker op de planning om te gaan doen, alleen niet het eerste jaar. Nee, uh, dat lijkt me ook verstandig, want ze moeten eerst natuurlijk een beetje uh, kijken wat dat inhoudt. Ja. Um, jeugdbrandweer mag natuurlijk niet actief deelnemen aan brandbestrijding. Nee, ze is zeker niet. Maar men is wel geïnteresseerd. Ja. Dus uh, uh, ja, een beetje raar om te zeggen, mag, mag, mogen ze wel komen kijken, maar... Nou, dat, dat, hoe, is, hoe leg je die verbinding tussen de jeugdbrandweer en de brandweer? Want... Nou, de verbinding wordt sowieso gelegd met het feit dat alle oefenleiders vrijwilligers zijn bij de jeugdbrandweer. Of sorry, bij, de, bij de brandweer. Uh, dat is al een verbinding die we hebben. We dus moeten kijken of we in de toekomst hebben we wel de ideeën om het een en ander te gaan combineren. Uh, sowieso het oefenen van de vrijwilligers zal nooit samen gaan met het oefenen nee. van, de, van de jeugdbrandweer. Uh, wij hebben wel als, als kader vanuit de jeugdbrand we het wens en het idee van ja, we gaan eens even kijken waar we het kunnen combineren. We zouden bijvoorbeeld de jeugdleden kunnen vragen als slachtoffer bij, uh, bij een oefening die wij draaien. Uh, dus daar zijn nog genoeg ideeën over. Alleen nog niet echt iets dat we zeggen van nou we gaan. Uh, we zijn nog niet echt concrete afspraken erin Oké, dus de structuur is er. Uh, je hebt nog vier plaatsen over. Ja. Waar kunnen mensen zich melden? Uh, de kandidaten kunnen zich via een e-mailadres melden. En dat is L. Heller-Kalk-VK.nl. Dat is Laura. Laura is onze coördinator uh, voor de jeugd. Wij hebben de afspraak dat uh, nieuwe leden in uh, principe vier uh, <tie> oefenavonden uh, kunnen kijken of meedoen. En daarna dienen hun keuze te maken of hun uh, uh, door willen gaan of niet. Oké. Okay. Ontzettend bedankt voor deze korte uitleg, want de tijd tikt door en ik krijg van links al een aantal vingers over 1 minuut en twee minuten. Bedankt voor je komst. Dankjewel. En ik hoop dat je uh, die vier mensen erbij krijgt en volgens mij is dat geen probleem. Dat hopen wij ook. Dankjewel. Okay. Heel kort de agenda en dan zal ik de dingen eruit pikken die uh, spelen. Vandaag is het 29 september het Oktoberfest op het Raadhuisplein met muziek om uh, acht uur. Ervoor en daarna is in diverse cafés ook nog wat te beleven. Morgen is het Ashanti-korenfestival in Zandvoort. Waarbij vermeld wordt dat de opening uh, in het uh, Nieuw Unicum is. En daar is ook iedereen uit Zandvoort welkom en daar komen alle koren samen. Vervolgens is er om 12 uur de samenzang bij het raadhuis. En dan gaat men door naar de locaties die te vinden zijn in de Zandvoortse krant. Morgen is er ook Vredestein Supercar Sunday op het circuit van Zandvoort. En uh, morgenmiddag is er ook weer vanaf uh, 16.00 een muziekmiddag in studio. Anthony Westerparkstraat 44. Ook morgen is Open Asieldag, dus er is van alles te beleven. Open Asieldag, maar land met leuke activiteiten van 12 tot 4. Dit was een zo'n beetje uh, Goedemorgen Zandvoort. Ik krijg weer dat nog. Twee minuten hebben, maar hij wil natuurlijk ook nog iedereen bedanken die hier aan meegedaan hebt. Cor, ontzettend bedankt voor de techniek en de medepresentatie. Het is moeilijk een beetje in de weer lopen, ik heb het in de gaten. Uh, Ger van Kuik en uh, Ger Rutte bedankt voor de redactie en de eindredactie. En ik zou zo zeggen, geniet van dit weekend. Het is een mooi weer om morgen naar de Shantikor te gaan luisteren. Ik wens jullie een prettig weekend.